1 uur, Glieselot Thomas met het NOS-journaal. Thalys International heeft Nederlandse reizigers opgeroepen om de komende dag niet met de Thalys te reizen. De hoge snelheidstrein, die rijdt tussen Nederland, België en Frankrijk, zal vanwege de verwachte slechte weersomstandigheden veel vertraging oplopen, denkt Thalys. Het bedrijf raadt reizigers daarom aan de reis als het kan uit te stellen. Mensen die al een ticket hebben, kunnen dat omruilen. Kan dat niet, dan krijgen mensen hun geld terug. De komende dag rijdt de NS vanwege het weer opnieuw met een aangepaste dienstregeling... en Rijkswaterstaat waarschuwt dat de sneeuw tijdens de ochtendspits... mogelijk nog steeds voor problemen zorgt. De deelstaatsverkiezingen in Nedersaksen zijn gewonnen... door de sociaaldemocratische SPD en de Groenen. In het nieuwe deelstaatparlement hebben ze een zetel meer... dan de huidige coalitie van CDU en FDP. De christendemocratische CDU van bondskanselier Merkel verloor meer dan 6 procent... maar is wel de grootste partij geworden... De coalitie met de liberale FDP heeft niet genoeg zetels om verder te kunnen regeren. De uitslag in Nedersaks is een nederlaag voor Merkel. Die regeert in Berlijn met een coalitie van CDU en FDP. Op deelstaatniveau zijn er straks nog maar drie van zulke coalities. In Midden-Limburg is de afgelopen avond tegen half acht een aardbeving geweest. Volgens het KNMI had hij een kracht van 3,1 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in Sint-Joost, net onder Roermond. Er is niets bekend over schade. Wesley Sneijder vertrekt bij Inter Milan en, loopt en speelt zo goed als zeker voor het Turkse Galatasaray. De komende dag hoopt Sneijder in Istanbul de laatste onderhandelingen af te ronden. Eerder bereikte Inter zelf al een akkoord met de Turkse club. Sneijder tekent bij Galatasaray een contract voor 3,5 seizoen. Het weer vannacht in het midden en noorden nog een tijd sneeuw. In het zuiden geleidelijk droger. Minima tussen min 2 en min 6 bij een stevige oostenwind. Overdag sneeuwt het in het noorden. Daar blijft het vriezen. In de rest van het land valt hooguit wat sneeuw En daar liggen de maxima rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. En welkom terug bij Echtjan, een ruimte over Ik ben Jan Roos. En ik, Jan Heemskerk beeld heb je op Echtjan.nl. De hashtag op Twitter is natuurlijk Echtjan. En je kunt straks gaan bellen met 0800 1121 voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is heftig en gelen. Twee sneeuwvlokken en we hebben een file-record. Het land is dood, dood, dood, dood, dood en doodziek. Maar nu eerst nog even verder met onze hoofdgast. Het toonbeeld van journalistieke stabiliteit en onkrukbaarheid. Maar kan dat wel met zo'n baan? Nou ja, je hebt het net eigenlijk al gezegd. Het uh, heel moeilijk, maar toch uh, allemaal objectief blijven. We praten nog even door met onze hoofdgast, Jan Enkelboom. En uh, ja, dat hij er nog zit, gelukkig maar. Niet, uh, niet geraakt nog door kogels nee. in Syrië. Nee. Dat is dan wel weer prettig. Ja. Uh, Jan, we hebben nog eventjes uh, uh, het volgende te behandelen. De Arabische lente. We hebben natuurlijk al wat onderdelen uh, gehad. Ja. Um, toen het net begon... werden heel veel mensen heel blij. En die zeiden, yes, joepie de poepie. Eindelijk democratie mm -hmm. en vrijheid voor alle minderheden in die landen. Er werd ook wel eens tijd, joh. En dan we... ja, ik moest daar een beetje om lachen. Jij waarschijnlijk ook. Of niet? Nee. Je, je, je, nee, je dat, begrepen, was, dat ja. was mooi. Nee, ik begrijp wel <kuggen> dat het idee... Is nog steeds mooi. Ja. ja, nee, ik begrijp dat ja. het idee ook nog steeds ja. mooi is. Alleen het was licht naïef. Eh... Uh... Wat mensen uh, zich niet hebben gerealiseerd... is dat, uh, dat het niet overnight verandert. En dat een revolutie... Uh, iemand heeft wel eens een keer gezegd... revolutie is geen gebeur gebeurtenis, maar is een, uh, uh, een Process, ontwikkeling. Ja. En uh, de Franse revolutie, dat schijnt ook 80 jaar te hebben geduurd... Uh, voordat uh, dat land er weer een beetje op orde was. Dus ja, het, het, het, het kost even wat tijd. Ja, begrijpelijk. Maar, maar uh, in eerste instantie uh, werd er natuurlijk geroepen van... ja, dan, dan, dan kunnen mensen gewoon weer lekker in korte rokjes daar rondlopen. Vrouwen in korte... Je kan uh, hele, alle geloven bij elkaar en joepen de poep. Ja, dat, tegendeel, het ja, tegendeel is wel gek dat was, dat was, Ja, het gekke was inderdaad... dat was natuurlijk in landen als bijvoorbeeld Tunesië helemaal niet het probleem. Uh, in korte rokjes rondlopen, nee, dat bijvoorbeeld. dat gebeurde wel vaker daar. Dat gebeurde, en, en dat is nu veel moeilijker uh, geworden. Maar daar hebben de mensen natuurlijk ook niet voor... die zijn er niet, niet, niet, niet voor de straat op gegaan, in Tunesië bijvoorbeeld... Om, uh, om, om in korte rokjes te lopen, want dat konden ze al. Geld verdienen. Uh, ze wilden gewoon een fatsoenlijk leven hebben... en uh, een beetje een waardig leven hebben en niet onderdrukt worden. En gewoon een baan. En alleen, dat is er ook allemaal niet gekomen. En het is er ook niet veiliger op geworden. Want wat je ook kan vinden van een dictatuur... Dictators zorgen er over het algemeen wel voor dat de bevolking dat het veilig is op straat. Dat de mensen geen gekke dingen durven uithalen. Ja, dat is zowel in een land als Tunesië als bijvoorbeeld in Egypte... zie je dat de politie is nauwelijks meer op straat. Criminaliteit is enorm gestegen. En uh, ja, er zijn allerlei, met name in Tunesië... Uh, allerlei radicale groepen opeens uh, tevoorschijn gekomen. Zoals Salafisten, wat ze daar helemaal niet hadden. Want daar werd de islam behoorlijk onderdrukt. En die vallen allerlei mensen, vooral vrouwen, ontzettend lastig. Maar wat je dus ziet, hè, is dat we in eerste instantie... een soort joepie de poepie stemming hadden hier in Europa. Ja. Van oh, wat leuk, dan doen ze straks ook allemaal gezellig mee ja. met wat wij allemaal doen... Uh, en nu hoor je ook wel eens mensen de vraag stellen... Van, ja, uh, ja maar dat is was het niet beter ja, met, met zo'n militaire dictator? Want die, die hield tenminste die fundamentalistische moslims... gooien die nou in ja, de bak. Maar dat, is, dat dat maar, dat is, maar dat is natuurlijk precies het dilemma. Wat, wat, wat je zegt, van dan gaan ze net doen zoals wij uh, doen. Maar misschien willen die mensen helemaal niet doen... net zoals wij doen. En misschien was het inderdaad voor ons in Europa... en voor onze normen en waarden handiger. Daarom werden die dictators ook gesteund. Waarom kreeg Ben Ali... In Tunesië, waarom kreeg Mubarak in Egypte, waarom kregen die zoveel geld van het Westen? Juist omdat zij onze normen en waarden uh, uitdroegen. En alleen de bevolking, die wilde dat niet. En uiteindelijk is het natuurlijk toch, kun je zeggen, het is nu een democratie. En dit is wat in ieder geval een groot deel van die bevolking. Daar wil. En het ingewikkeld is natuurlijk dat in een land, dat in Tunesië en in Egypte... dat de bevolking ongeveer verdeeld is. En dat de ene helft van de bevolking wel volgens onze normen en waarden wil leven... maar de andere helft van de bevolking wil dat helemaal niet. En in beide landen zie je dat dat deel wat het eigenlijk niet wil... dat die net in de meerderheid zijn. En dat is dan pech voor al die mensen die, nou ja, zoals jij... En uh, uh, uh, allerlei andere hadden gehoopt dat het westerse, westerse georiënteerde landen met allemaal korte rokjes en ik weet niet wat. Oh, nee, uh, nee, nee, die worden. naïviteit heb ik huh? helemaal niet uh, gehad hoor. En ik dacht, dat wordt helemaal niks. Nou, uh. In mijn ogen oh, is nee, dat nee, ook ja, wel goed. gebleken. Ah, ja, ja, maar dat zitten we natuurlijk wel met. De wat, wat Jan nu schetst, is toch. Een, en en dat, dat is eigenlijk alleen maar bij de gratie van het feit dat er maar een kleine meerderheid in al die landen is die dat niet wil. Ja. En dat maakt het dus inderdaad. En dat raad het raad maakt het heel zuur voor die andere groep. Maar ja, dat is gewoon dat. He, als, als als je het als democratie kan zien... is de kleine meerderheid de meerderheid niet ja, ja. bepalen Nou, hier in Nederland houden we een heel interessant compromis van bakken. Ja, het, het, het, het geeft natuurlijk heel erg aan van dat democratie niet zo eenvoudig is... als je het over de kernwaarden van de samenleving niet met elkaar eens bent. In Nederland zijn we het in grote lijnen met elkaar wel eens over... in wat voor land we willen leven. Maar in Egypte, eh, daar loopt dat zo ontzettend uiteen... Tussen, uit tussen de een helft van de bevolking die in een syria-staat wil leven... met hoofddoekjes en vrouwenonderdrukking en noem maar op... Hoewel hoofddoekjes niet per se vrouwenonderdrukking betekenen, betekenen. En al anderen die dat helemaal niet willen. En die in een seculiere staat à la Nederland willen wonen. ja, En dan is het natuurlijk wel een probleem. Met uh, de 50 plus 1 mag dan de andere helft van de bevolking gaan onderdrukken. Lijkt me ook niet de bedoeling van, van de democratie. Zei je zei eerder al, van, van, wat, wat in ieder geval winst is... is dat die bevolkingsgroepen, als het het niet met elkaar eens zijn... dan de straat op durven nu. En dat durven ze vroeger ja. niet. En, en, en, en nou ja, vooral voor het, voor het voor verre sticht nu laat aanzien. Worden ze niet meteen neergemaaid. Nee. Dus dat is, moeten we dan maar als winst beschouwen. Dat, ongeveer dat lijkt me absoluut de winst. Ja. Dat, uh, ik, was, wel... ik, was, ik was in een dorpje in, uh, in Egypte uh, vorige maand warm dorpje. En daar uh, waren ze al 20 jaar aan het strijden voor een goede weg. Er ligt een modderpad wat het dorpje met de buitenwereld verbindt... of een onverharde weg. Als het regent verandert hier in een modderpad... kan niemand het dorp meer uit. Dat betekent kinderen konden niet naar school. Ieder jaar overleden de mensen omdat ze niet naar het ziekenhuis in de stad uh, konden. Ze kregen het maar niet voor elkaar om daar een weg te krijgen. Geïnspireerd door het, de revolutie in het Tagierplein hebben die mensen zich gerealiseerd van... hé, hey, maar wij hebben als burgers dus ook gewoon rechten... en daar kunnen we voor opkomen. En ze zijn een eigen revolutie begonnen. En het dorp is uh, in hongerstaking gegaan. Ze zijn gestopt met het betalen van belasting. En uiteindelijk hebben ze zich ook nog eens een keer... onafhankelijk verklaard. Daar kwam ja. een hoop publiciteit omheen. Ze hebben het voor elkaar. Er wordt een nieuwe weg aangelegd. Dus het werkt wel. En er is verbetering en mensen hebben het gevoel van wij kunnen onze eigen ons eigen leven weer inrichten en dat lijkt mij een enorme winst. En je ook ook de, het, sorry je Heb je ook het gevoel dat dat want die, die, wat ik dus zo bang voor ben is dat die, die salafisten of jihadisten of de islam moslimbroederschap types zijn dermate onafwikkelbaar. Nou, maar dat zijn wel een hele verschillende groepen. Ja, dat begrijp ja, ik Maar goed. laten we ja. zeggen de met wat ja, de uh, ja. is islamieten. Zijn zo onbuigzaam in, in, in, en, en die geven niet op. Die blijven hier staan met de hakken in het zand mm -hmm. en die gaan niet weg. En de, dat, dat, dat blijft dus, dat is een muur. Ja. Dus die, die, die democratiseringsproces lijkt me heeft ook gewoon, ja, dat, dat komt daar dus niet doorheen. Het is niet een geven en nemen, heb ik de indruk. Nee, maar ja, het kan uh, er maar op één manier aflopen. Nee, nee, als, als uiteindelijk de, de, de meerderheid van de bevolking beslist dat, dat, dat, dat we met z'n allen salafistisch willen zijn, wat ik niet denk, in geen van die landen trouwens, want salafisten dat zijn echt ex, ex, extreme types. Die, die, die, die, leven, die willen leven in de, zoals het in de tijd van Mohammed uh, werd, werd, werd, werd geleefd. Dus vandaar die lange gewaden enzovoorts. Een, een beetje kierenwiet. Maar goed, als, als, als, als, en dat is het ingewikkelde. Als, als zo'n land, als de bevolking besluit... we gaan met z'n allen uh, zo leven, ja... Wie zijn wij nee, nee, dan je, om, om, om te zeggen dat dat niet moet? Wat je net eigenlijk beschrijft is een soort van... nou ja, uh, we zijn het niet mee eens... maar dan kunnen de straten tenminste nog ja. op. En dan zou je hopen dat er in zo'n uitwisseling van standpunten... Of, of, of demonstraties of een beetje knokken met elkaar... uiteindelijk iets groeit van uh, nou, dat we naar een midden gaan. Of een beetje een gedeeltelijk midden. Of een, maar met dat soort jongens... Het is heel erg wedden voor, uh, voor, voor iedereen. En niet, en niet alleen voor de salafisten... maar ook gewoon voor de politici die nu aan de macht zijn. Mensen als Morsi. Uh, of, of, of in Tunesië de nieuwe, de nieuwe regering... dat zijn uiteindelijk allemaal politieke amateurs... die allemaal het wiel moeten uitvinden... die ook geen kaas hebben gegeten van, uh, van democratie... die niet in de democratische traditie zijn opgegroeid. Onze tolk in Tunesië die zei... wij zijn volgens mij nog helemaal niet klaar voor, voor democratie. Niemand weet eigenlijk hoe het werkt. Maar we moeten er wel opeens mee aan de slag. En dat leidt tot chaos. Jan, mag ik uh, uh, eigenlijk gewoon een belangrijke vraag stellen? Kijk... Eindelijk... Ja, dat wordt de tijd ook, hoor. Het, het wordt ook wel gezien als een koep van de moslimbroeders. En, en, en de ene zijn, zijn bang voor dat, uh, dat de islamitische staat of fundamentalistische staat. Yo, ik zou je wat vertellen. Ik hoop iedereen dat iedereen het beste heeft. Een lekker ontbijtje en gezellige vriendin. En, en, en dat ze het allemaal leuk hebben. En zo niet, ja, dan is het niet zo. De vraag is eigenlijk, krijgen we last van al die moslimbroeders hier? Want ik wil het hier gewoon leuk hebben. Ik, ik gun iedereen het beste, ja, ja. hoor. Maar als er daar een puin op is, ja, dan is dat dan maar zo. Maar ik... Hebben wij straks last van die, die ring vol met moslimbroeders... die daar de baas zijn geworden, nu al die dictators zijn gevallen krijgen we gekloot? Nou ja, als, als, als het bijvoorbeeld economisch niet op orde komt... dan krijgen we te maken met nog veel meer uh, economische vluchtelingen... Die, uh, die naar Europa gaan. Bijvoorbeeld uit, uh, in Tunesië uh, zeggen de mensen allemaal weer van... nou jongens, alles leuk en aardig. Mm. Maar uh, we, we, we vertrekken toch allemaal weer gewoon lekker naar Europa... om daar illegaal... We krijgen daarmee te maken. Een, een Midden-Oosten dat instabiel is, dat heeft enorme gevolgen... voor uh, bijvoorbeeld voor de olieprijs. Hè? Als, als er een conflict komt tussen Israël... en en Iran, als dat echt uit de hand gaat lopen, dan wordt de olie toe. Dan sluit Iran de zeestraat waardoor de meeste olie naar ons toe komt. Hoe moet? Daar gaan we precies. Daar gaan we ontzettend veel van merken. Dus het is absoluut in ons, denk ik, in ons Europese belang dat daar rust en orde komt. Ik denk dat je al misschien nog wel iets letterlijker bedoelt, Jan. Komt het hierheen dat die extreme islam? Ja. Ja, dat weet, ik, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Of dat, of, of dat nou, nou zo kijk, is. Nou, kijk, het staat natuurlijk. Uh, dat hebben we ik... natuurlijk in Nederland een aantal jaar geleden rondom Pin Fortuyn. Maar ik weet het niet eerlijk gezegd. Het punt is natuurlijk. Uh, dat is er, stuk... er zitten veel van die jongens die geloven nog steeds in het kalifaat. En dat is niet zo anders dan dat de hele wereld gedomineerd wordt door de islam. En als al dat soort denkers uh, de basis worden van dat soort landen. kunnen ze wel op een gegeven moment zeggen: van, joh. Ja, nou, we kunnen het misschien nog wel even een stapje verder doen, hè. Ooit stonden ze, stonden ze bij Wenen. Oh, op die manier. Ja, ja, dat, dat, dat de islamitische troep. De wereldbrand, waren. Jan, hebben we <laughs> het over. Oké, okay. nou, die is, die is nog wel even ver weg, denk ik. Nee, maar dat is een streef niet, naar niet, het kalifaat. Ja, maar, dat? Dat, nee, maar kijk, oh. we moeten het niet overdrijven. Ik bedoel, oh. die, die, die salafisten dat, die hebben natuurlijk niet de meerderheid in, in die landen. Nee, en als ze gaan lopen kloten, flikkeren een paar atoombommen erop. En, en, en, ja, en dat kalifaat, ach. Ja, Een paar, ja. Nee, maar ze zijn, ze zijn best <laughs> harde strijders, maar met een paard in een zwaard. Joh, ja, boem, en is weg, toch? Je wist het of niet? Nee daar zijn we weer terug bij Mali. Want de ja precies, Frans, ja, ik ook wel, te Die, dat uh, valt toch niet mee. Zijn een mooie ronden, dat valt, dat valt ja. toch niet mee. Al. Nou ja, dat ja. wordt dan bij alles toch. Uh, Jan uh, Eikelboom, mag ik je ontzettend bedanken dat je bij de echte Jan er was. Graag uh, We hebben je wel eens aan de telefoon gehad uh, uit moeilijke landen. En nu was je gewoon hier om even over wat over nou, te dus wat ja, is Wel zo makkelijk hè, dat is gewoon wat dichterbij. Ja. hè. En, absoluut. En we maakten ons toch wat zorgen dat je dan aan de telefoon met de echte Jan hing en dat je dan dat je dat op dat moment dat je, ja, zo Mark Putto momentje dachten we dan. weet je, dat is dan dat een stil wordt. Ja, ja, ja. De, de, de, dit voelt toch wel veilig, ja. hoewel uh, op de weg uh, bijna net zo gevaarlijk is als uh, in het noorden van... Uh, ja, dus Europa. zeg ik uit uh, naar huis. Je, je mm -hmm. bent gewoon niet ver, hoef je gelukkig, geloof ik. Hè, dus ik het, uh, ben met tien minuten lopen thuis. Goed zo. Nou, dan hey, op, dankjewel uh, dat je hier was. En uh, we, gaan, we, gaan, we gaan nu in, uh, Vond je het leuk? Ja, ik vond het leuk. Het viel wel eens sinds mee, moet ik zeggen. Ja, maar ja. we worden altijd afgeschreven. We zijn ja. een paar boldazig gekken. We gaan verhalen over dit programma. Ja, maar dat is meestal op de afterparty, Jan. Maar omdat je geen meisje bent, je dat niet Je bedoelt de afterparty dat we meteen... ja goed, nee. Dag Jan! Ach, muziek, kom maar door. Eh? Ah, dat is nou wel een goed plaatje, dames en heren. Ach, alweer. Eindelijk weer voetballen, Jan. Eindelijk weer voetballen, Jan. En meteen de complete Mickey Mouse-competitie op zijn koppetje. Wat een super seizoen. Wat een spanning. Nou, nou. Nou, we nemen de uitslagen snel even door met onze sport, Leo Sporten, sporten ah. Met Leo. Ah. Leo Triesen. Ah, Leo Dritsa. Ja, een hele goede avond. Jan Roos en een hele goede nacht. Jan Heemskerk. Leo! Dankjewel. Leo, hey luister eens. Jan wil graag over wielrennen praten. Maar ik heb echt geen flauw idee wat er na deze week nog te vertellen valt. Over die droplul van een Armstrong. Stel het maar. Nee, nee ik vind, deze vind ik het leukste. Had jij het verwacht? Of nee, weet je wat, ja, nee, in ja. de jaren 50, in de jaren 50 Jan, dan gingen de Vlaamse renners, die kwamen al ossebloed uit, uit, uit, uitreiken en bij het rondje om de kerk, het is altijd zo geweest, en ik heb heel veel respect voor de mensen die nooit gepakt hebben. Ja, die hebben het ook ja, ja, ja. Heb jij nog hey, iets? Nee, maar uh, uh, zijn we gewoon uitgesproken over de wielrennen wat nu? Wat een klote zooi. Hoezo? Wat is nee, nee, nee, ja. ja. nou, nou, nee, nee. wat ben je nou, uh, maar nee, maar Jan Heemens, ik even ja. serieus. Wat ben je nou het meest ontevreden over? Nou nee hoor. Denk, eigenlijk, eigenlijk vind ik dit. He. Eigenlijk ah? vind ik dit leo. Ik, ja, ik vind, vind ik dat, we, dat we die bende moeten legaliseren. En gewoon met de bloedsomloop van een berggorilla die berg omhoog. Niks in de hand. Lekker gaan allemaal. Gek voor de drugs en doe maar. Dat vind ik. Ja, ja. Goed. Uh, ben, je, ben je gecontroleerd op de vandaag of niet? Nee, maar dat wordt hoog tijd. Ik heb namelijk ontzettend uh, veel EPO in mijn reet gespoten. Leo, nou, ik moest er de sneeuw hierheen. Nee, maar EPO ja. kan je niet in je reet spelen. Oké, oké. Je moet je hele bloedverloop vervangen, toch? Ja, ja het is uit. Hey, nee, maar. Hey, nee, het EPO hoef je helemaal niks aan je bloed te doen. Dat, dat, dat, Wat doe je er dan dat, mee? Het, en, tel eens aan. EPO verhoogt je hematokrietgehalte. Dat betekent dat je meer zuurstof in je bloed kunt opnemen. Precies. En als je dan tegen gelu de 50 zit, dan heb je het maximale niveau, het toegestaande niveau, ja. en er zijn renners die, die hebben van nature al een heel hoog, helemaal hoog gehalte. Ja. Ja, ja, ja. En die hebben het niet nodig, nee. of die hebben dus niks aan de EPO en worden dus daardoor een mindere renner. Terwijl de anderen een betere renner worden, omdat ze dan wel EPO gebruiken of gebruikt. Precies. Maar Leo? Eigenlijk. Ja. Uh, we wisten maar ik vind, ik vind in algemene zin over het wielrennen. Ja, ik denk dat de enige oplossing is uh, dat zo snel mogelijk iedereen uh, uh, alles bekend En dat, dat halve waarheden, want daar worden we allemaal een beetje moe van ook. Precies. Gewoon vertellen uh, hoe het gebeurd is. En we wisten het uh, wel hè? Nou ja, en verder moet je gewoon zo streng mogelijk straffen. Tuurlijk, maar hoezo dan? Je weet ook wat er gaat gebeuren. Nu komt iedereen uit de kast. Oh, wat vreselijk. Nou, verdomme, ja. dan geven wij het naar nou me toe. God, de hele Rauwbankploeg vanaf 1996 ook al fout. Ah. Nou, nou, ja. nou, nou, wat een verrassing. Poe, poe, poe. Ja. God, dat, die, die Rauwbank ja. dat niet wist. Hoe is de gods dan mogelijk? Nou, ja. hele drama's, toestand. En dan gaan ze weer van voren aan beginnen, leuk. Dat zeg ik tegen je. Nou ja, dat laatste is, is ongetwijfeld waar, want de mens is geneigd tot het kwade. Maar, maar daarom zeg ik van. Uh, ...vrijgeven is, geen, is, is niet een optie... ...want ook daar kan dan weer het vals in gespeeld worden... ...want kunnen de rijken toch weer meer zijn. Wat ik, wat ik vind... ...is dat je het, uh, wat ze nu doen met die, met die, uh, met die bloedcontroles... ...en met die uh, dagrapporten... ...daar zijn ze een hele eind op de goede weg. En daarom wordt het heel erg moeilijk... ...voor uh, uh, wielrenners om nog iets fout te doen. Als je daarnaast uh, er een sanctie op zet die, die, die uh, betekent dat je vier jaar of zes jaar uh, uh, geschorst wordt... of meteen levenslang, ja, dan zal het waarschijnlijk, uh, waarschijnlijk minder worden. En maar helemaal schoon. Krijgen, daar kun je wel naar streven, daar moet je ook naar streven, maar dat zal het nooit worden. Nee, maar, maar, het maar, maar de kampioen der kampioenen, Lenzer Armstrong... Uh, nou, daar... Lens Armstrong blijft ja. natuurlijk gewoon de beste renner in, in zijn tijd, want ja. iedereen uh, gebruikte hem. Ja, en en nou, hij was uh, de beste onder de gebruikers. Nou, ze is ook ook. En hij kan wel fietsen hoor, daar niet van. Nou, hebben we dat ook weer ja. afgerond? Ja, hey Leo! Ja, ik ben zeker dat we ermee klaar zijn. Ja, ik dat nog... iemand Ver... iets zeggen over de samenzwering met UCI en zo. Nee, nee, nee, nee van Brugge is helemaal zo, op, niks aan de hand. Nou, wil je nog iets over van zeggen, Leo? Kom, best nog even. Nou ik zou, heeft uh, Jan Heemskerk het, uh, het uh, schitterende tijdschrift De Muur gekocht en het verhaal met uh, Heijn Verbrugge gelezen? Nee nog niet. Ik ga het nou, niet doen trouwens. We dan komen we ja. volgende week nog even een keer op terug. Maar nou, moet het echt? Kost het geld? Nou, ja, het kost geld ja, maar dan kun jij als journalist gewoon het aftrekken van de belasting. Alles ja, zo is het ook. Laten we je ja. over iets leuks gaan hebben, Leo. Ja. Ajax kampioen! Nee, wie staat er bovenaan Jan? Ja, met één uh, puntje uh, mij. Ja. Maar ook weer, die speelde wel heel mager hoor, laten we eerlijk zijn. Vind je ook niet? Zal ik jou eens vertellen, als Trent alles in zijn kampioen, dus die hebben een hand. Ja maar joh, 0-0 tegen RKC, kom op even Leo. Dus dat, ik vind dat, uh, jij weet ook dat dat niet best is. Nou, het is altijd nog beter dan wat PSV tegen Texel zullen Nou, Benen. dat is een da En toch blieters. zeg ik je de, de, de PSV komt onverwacht terug. Ze gaan eerst even advocaat nee, maar Jan, Wat zeg je? Ja, maar als je nu ja. nog steeds blijft volhouden ja, maar kampioen, je moet iets volhouden. dan heb je echt geen verstand van ja, En we iets, wisten ja, het al een beetje, ja, hoor. Maar, maar nu bevestig je het echt, toch. Twee hoor. foutjes van, van Feyenoord en Ajax wint met 3-0. klap, hoor, ik ben hartstikke blij. Maar dat, dat zeg zeggen, god, god, god, wat een kwaliteit op die man. Nou, ja, spelen tegen Feyenoord is toch iets anders dan tegen Zwolle, hè, Jan? Ja. Uh, nou, dat blijkt niet nu, Jan. Want, Leo! Nee, ja, ja. ja, nee, maar... Leo, zeg eens iets zinnigs van. De Mickey Mouse-competitie is in de war, Leo, denk ik. Ach ja, Jan Heefsker, joh, je wordt met de week negatief en Je moet echt allemaal een pillen slikken, want dit, dit, dit is gewoon niet leuk. Ik wil pak. Kijk, nee, oh ja, maar Mickey Mouse-competitie, het zal zo zijn, maar het is ongekend spannend. Nu weer. Ja, weet ik toch wel. Ik zit een beetje te eh, zeggen, je hebt gelijk ook, maar... Er zijn vier ploegen die. Uh, die is die helemaal. De, Vitesse gaat gewoon ineens met vier 1 of zoiets op de kloof. Ja, wie had wie had Vitesse aan het begin van de competitie bij de kampioenschappen Niemand. Nou, Die hebben een tijdje een hele goede periode gehad en nu gaat het gewoon eigenlijk over die ja, volwassenen. Nu je gaat je zet, het helemaal, je ja, kunt precies. En okay, hey, ja. zonder ja. boni uh, is het niks. dat hebben we ook, over, hebben we ook al gezegd, dus ja. vitesse hoeven we niet meer te hebben. Okay. Uh, Psp. Er, uh, nou, de laatste kans is voor zaterdag en zondag, half één. Vitesse Ajax zullen we zien. Ja, en dat, we daar, uh, dat is voor klaar. Een verrassing kunnen zorgen. Nou, dan, is klaar. Dan doen ze weer mee. Nee, nee, oh, ze klaar. zijn klaar. Hey, die Pieters, uh, wat moet er dan met die jongen uh, gebeuren? Hij slaat zo'n raam in en zo, en dat was ook gewoon een rode kaart, een gore overtreding. Wat moet je er nou mee, op Ja, het is sowieso, kijk, even aan de kant van Pieter kun je acht maanden uitgeven, gefrustreerd weet ik van wat, maar in deze periode, het lijkt wel alsof voetballers totaal niet in de gaten hebben, tenminste niet alle voetballers. Ik moet ook een heleboel complimenten geven, want ik vond het opvallend uh, vriendelijk uh, gaan met spelers die ook uh, bijna niet geproduceerd hebben. Laten hopen dat dat een beetje zo blijft. Maar Pieters, ja, natuurlijk, uh, dat, dit kan niet. En ik heb begrepen: hij zei: ah, al zes weken uit met die blessure, want er uh, schijnen nogal wat pezen door. door uh, en, en dat, dat gaat heel lang duren. Uh, uh, daarnaast is PSV, heeft PSV aangekondigd... om ook intern nog te zullen straffen... Ja. naast de straf die hij krijgt vanwege zijn schorsing. Maar goed, dat maakt hij uit. zes handen eruit? Nee, maar dat oh, is zo'n 10.000 euro De Malinese maar Het uh, onbegrijpelijke zit er natuurlijk in. Hij krijgt die rode kaart op het veld... Dan wordt er nog minstens dus een minuut gedebatteerd op het veld. Die schijzer blijft rustig eh, en dan, en dan wordt die, gaat hij er of meer onder begeleiding af. Dan roept hij nog het K-woord terwijl hij naar buiten loopt. Dan schopt hij tegen de muur, dat, dat lukt dan niet. En dan slaat hij met zijn arm nog ja. een keer door hieruit. He. Denk je dat Erik Pieters doping gebruikt had? Nou, het bloed wel. Het is eigenlijk wat Nee, ja. maar ja. de jongen is niet helemaal goed bij zijn hoofd. Maar dat, dat, dat, dat dan is dan zo. Maar, maar ik eh, zat eh, vandaag Studio Sport te kijken en dan zei advocaat van de... Ja, zit je nou dat de, de focus op, eh, op Pieters. Die ja, deed dat er voor niks aan de had hand is. Het, ja, dat ben je nee, toch altijd wel. Nee, ja, ik, ik denk als je advocaat vanavond spreekt, dat hij er weer anders houden. Want het was kort na de wedstrijd, ja. ook nog niet de impact van die nou ja. blessure op dat moment. Nou ja, goed. Ja, okay. Die blessure? Ja, maar je zegt toch gewoon, hè, we hebben toch altijd gezeik gehad van respect in voetballen. Bla, ja, bla, ja, en, eens, en dan eens, zeg je toch gewoon, ja, die gozer moet de even de normaal de doen. Ik pak hem zo even aan in de kleedkamer. Maar nee, hij gaat het een beetje goed zitten lullen. Ja, ik ben het best wel uh, met je eens. Oh. Uh, wat me trouwens opviel bij uh, de arena, daar wil ik toch even het punt over maken. Dat, ja. uh, tegen het eind van de wedstrijd. Dat daar uh, het, het dak dat er, daar gebeurt, iets waar uh, iedereen van schrikt. Ja, dak, Hebben jullie het gezien? Ja, dak scheurde. Nou, het gebeurde in de 88e en 89e minuut. Uh, nou, Jeroen Slop zei later dat er een plaats geschoven was. Glasplaten, en dat uh, daar dan sneeuw doorheen gevallen was. Maar het leek inderdaad dat het op, uh, daar een stukje aan het instorten was. Ja. Wat me ook opviel trouwens, was dat Koeman. ...de trainer van Feyenoord heel snel in de katakom was. Heb je dat gezien? Ja, die was heel snel weg, ja. Want die, die keren weer zo naar, naar... ...maar, dan zegt iedereen... Uh, ...er was de dus 87e, 88e minuut zo'n beetje dat dat gebeurde. Het was 3-0 voor Ajax. Uh, je ziet uh, toch wat schrikreacties. Niemand weet wat er op dat moment precies aan de hand is. Waarom sluit die het niet voor het einde van de wedstrijd? Er is ook nog eens drie minuten extra tijd gegeven dat niemand eigenlijk kan, uh, uh, kan voorstellen wat er nog verder ja, had kunnen gebeuren. Ah, maar Leo, regels zijn regels Regels Ik vond he. risico nemen. Nou, het punt is een beetje, als die platen naar beneden komen, dan heb je het dooien. Begrijp je? Ja, en, en, ja dat begrijp ik ook en, wel, dan, dankjewel. Maar dat is dat, dus des, des scheidsrechters is dat, al gaan we kapot, die wedstrijd nou, duurt ik vind nog drie dat, minuten. Ik vind, dat, ik, vind dat, ik vind het een zwaar om het alleen maar de scheidsrechter te leggen. Dat had gewoon vanaf de kant moeten zeggen, jongens, ingedrukt mars. Maar ik begrijp het dan aan de andere kant misschien ook wel weer een beetje. Ik lijk wel uh, een politicus langs de nou, wel, ja. Nee, dat moet ik eigenlijk niet begrijpen. Maar dan denk ik, ja, misschien zou er dan een paniek zijn ontstaan of zo, weet je Als ze gezegd hadden ingerukt Mars. En, en nu hebben ze gewoon het risico genomen. Maar ik vind het een belachelijk risico om, om ook nog eens keer door te spelen in een wedstrijd die lang gedaan was. Hé, hey, maar Leo, even nog over die ja. wedstrijd, hè? Want ik bedoel, we hebben hier natuurlijk niet hier uh, om zeg maar de, de, de, de platen boven de Arena te analyseren. Ajax was ja, ja. leuk. Ja, we even goed was heel slecht. Ja, en weet je... Waarom ja. deed pellen niet mee? <laughs> pellen is, Pelle is heel goed uitgeschakeld door, uh, door, uh, door Ajax. Hè, maar met dat is toch grappig. Hè? En, uh, en, uh, Frank de Boer Alderweer. zegt, we gaan die pellen isoleren. Goed, nou, dat, dat kan, je, kan je, je dus met twee man, kan je die man dus isoleren. Is dus nou, drie, hebben ze hebben bepaalde ze ook nog steeds bij gebruikt. Nee, maar goed, dat is het toch klaar met Feyenoord blijft zo vrij staan, Jan. De resultaat 3-0 voor Ajax. Dat, dat Feyenoord gewoon ook momenten heeft gehad om in de wedstrijd terug te komen. Hè? Ja, dat is mooi. Eh, eh, eh, nou ja, immers meteen na 1-0, alleen op de keeper af. Hij mist. Ja, ja. Daarna bij 3-0, met nog een half uur te spelen en een man meer. Eh, de penalty missen en dan vooral wat hij daarna doet. Ja, dat is heel dom, ja. Gewoon echt als een klein kind die bal uh, uit Nijt dan nog maar een keer een ja. ros geven. Terwijl hij hem er gewoon uh, zo in kan schieten, alsnog. Koppen. Of koppen. Ja, goed anders. Dus in ieder geval Ajax-winnaar van het weekend. Uh, Leo, wat is er nog verder te melden? Doe het even snel, want uh, we, we moeten er een eind aan breien. Oh, ik heb geen besef van tijd meer als je die epo gebruikt. Nee, nee ja, ik juist wel. Jullie niet. Oh, oké. Okay. Nou ja, ja dat zijn ook te verschijnen. Nou goed, Twente Balva van Twente kampioen, uh, zo blijft het. Nee, Ajax uh, kampioen kampioen, dat is uh, simpel. Ik kijk nog terug. maar heel goed naar uh, Victor Fischer, want ik zou me niet verbazen als hij heel snel weg is. Want uh, je weet maar nooit, in deze uh, gekke tijden, de spelers die gaan al voordat ze uh, eigenlijk gedeputeerd zijn. En Victor Fischer staat op het lijstje van elke, elke, elke top 31 januari, hè? Is het Leo, toch? Ja, precies. Dus. Precies. Kijk, ik ga ervan uit, ik ga ervan uit dat hij uh, uh, uh, nog blijft bij Maar het, het, gaat, het gaat heel snel met die jongen. Let maar op. Nou, wij nou het... en dan uh, had Van Aanegem nog even een opmerking over, uh, over Immers, uh, dat het toch niet zo moeilijk moet zijn om van 11 meter een uh, uh, bal erin te schieten, uh, in wezen. Maar uh, Van Arnhem is zelf uh, koning penalty mis geweest, in het jaar dat hij bij Serks speelde, had hij uh, topscorer kunnen worden, maar hij miste maar liefst vier penalties in dat seizoen. Dus, uh, Was dat 1954 uh, nog hè Immers toch? 1954, 1955 is dat toch? Nee, zo'n 67, 68. Oh, nou ja, we hebben het om godsnaam over. Ja, jongens, ja, dat wil je niet telt. Hé, <laughs> hey, hey Adrieze, ik, ik, ik vond je heel erg geil op de nou, inhoud deze dan week. Nou, op de inhoud zeg. En dat kan ook wel een keertje ja. hoor. Ja, ook leuk. Maar volgende ja, week ja, vol niet, hoop ik. Volgende week maken we wel weer uh, belachelijke opmerkingen. En uh, ja. <laughs> we, we, we, we, we de moeder van de of die hebben we weer gesprek aangevraagd hoor. Ja, hoe ja, dat zo? Ja, we anderhalf uur praten. Nee, ze gaat brillen uitdelen. <laughs> Niet Ja, die vond ik eigenlijk heel erg leuk, maar die werk ik volgende week nog wel uit. Ja, is ja, wel ja, leuk. Ja, ja. Ja, dag Leenah. Ja, ja, joei, ja joei. Da dag Leo. Ja, ik hoop het. Dag. Oh, zee, doe ik met Mac? Ja, gaat goed hoor. ik hoop dat die ook van die inhoud is. God, kraken. Ja, heel leuk. Neuken, neuken, neuken. Ja. Ah, dag. Ja, dag. Da dag Leo. Ah. Dag. Ja. Wij wensen u echte Janden, wij wensen u echte Janden, wij wensen u echte Janden, in het komende jaar. Nog. Deze jingle is pijnlijk, vind ik, moet ik zeggen. maar ik geloof dat het sowieso uh, drie kwart van de luisteraar af zijn gegaan. Ja, bij Kiss al. Ja, bij Kiss dat was natuurlijk niet zo verstandig, het spel liep niet. Was wel heel serieus, allemaal. Zelfs met Leo. Dus, ja, ma maakt het niet uit. Laat die buiten maar draaien wat hij wil. Daar luistert geen hond meer. Hoeft ook niet. Nee. Hoeft ook allemaal niet meer. Nee, joh. Doe maar deel, maar lekker depressief. Nou ja, goed. Uh, deze ja. uitzending lijkt meer op een uh, Raymond Is Laat. Dus laten we er nog maar even een halve gooien. Martin, denk? Ja, dat denk ik ook. Ja! Martin! In Tsjechië hebben wij een traditionele feestdag. Het heet Selatahodits Vlisjerik. En dat is vrij vertaald, die feest. Heel het land is dan een paar weken in die spanning of het doorgaat, de ja of de nee. Er moeten namelijk van alles en nog wat kloppen. Ten eerste moeten er verse biegen zijn. Dus het is altijd in die voorjaar. En dan moet die weer ook nog goed zijn. Alleen als die wind uit de oosten komt en er regen is, kunnen er biegen gegooid worden. Verder moet het ook weekend zijn. Anders is er geen lol aan. En dat betekent dus dat het biegengooifeest niet elk jaar gehouden kan worden. Die voorpret is dus van meer belang dan het eigenlijke gegooi met die pasgeboren biegen. Ik heb trouwens ooit het verste gegooid in ons dorp. Ik smijt een bich 20,3 meter ver en won een leverworst. Dezelfde spanning hangt in Holland als het gaat om die Elfsterentocht. Iedere keer met een beetje vorst begint iedereen zenuwachtig te worden. Zal die tocht die tochten er nog komen? Het antwoord is natuurlijk niet. Zoals iedereen al weet. Maar die spanning voor dat evenement is net zo prettig als die evenement zelf. En zo is het ook vaak met die meisjes. Die vraag of je haar gaat krijgen of het lukt om haar in die bed te praten. Die spanning is mooier dan die daad zelf. Het gaat om die verovering mensen. Om het gevoel als je langzaam haar broekje van die heupen trekt. Natuurlijk is het geboren ook van belang. Maar die jacht is spannender dan de maaltijd, zegt Martin altijd. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En ik hoop trouwens wel dat die elf stijlen toch doorgaan. Er komen veel kippetjes op af. En die Martin heeft er wel zin om een paar op die spit te rijgen. God <coughs> Godverdomme. Ja, nou ja, goed. Ja, tweede, dan gaan we gewoon verder, weet je wel. Kees van is Tweede Kamerlid voor D66. En hij is geweest bezig met de economische zaken, handel, bouw, wonen, ICT en media. is natuurlijk een ongelooflijk goede Best ding. veel. Ja, heel veel. Dat is ook, ook te merken zo. En hij is een vriend van de show. Dus we gaan met hem even door de actuele politiek in... Het Haags geluid. Goedenacht. Ja. Dag, Kees, wat, wat klinkt je droevig? Of bedoel meneer Verhoeven, nou ja. wat, wat klinkt u droevig? Nou... Ja. Nou, dat valt wel mee hoor. Nou, valt niet mee hoor. Nee, maar het is heel de, droevig. Denkt alsof u de, de, de, de sneeuw en de ijzel, de ijzel tot in de, de, in de diepste van de poriën heeft getrotseerd. Ja, het is natuurlijk het is koud hier, hè, in huis ook. Maar uh, ja, de winter treft Nederland. Hè, nou, dus, uh, en nou, de, de, economische, de economische winter ook, om even een klein... Oh, vreselijk fout bruggetje te ik maken. Dat is zo'n bruggetje in de nee, ja, ja. ja, nou, dat bruggetje dat kan even gestolen Precies, dat worden. Ja, want bruggetje. we gaan het even hebben over een ander bruggetje. Ja. Toch leuk, hè, dat Alexander Pecht tot burgemeester van Utrecht wordt. Oh, jongen, jongen, dan, we, dan weten jullie meer dan ik, zeg? Ja, dat klopt, Kees. Oh, nou, nee, maar eerst zijn we nieuwsgierig. Want dit was natuurlijk een overvaltactiek van Jan, maar wat weet je, Kees, van het gerucht dat Alexander Pechtel de opvolger van de verschrikkelijke vader... Ja, wel, natuurlijk weet je dat wel. Daarom vraag ik het vriendelijk. De opvolgende vreselijk vader naar Wolfsen wordt, Kees. Nou ja, ik volg natuurlijk ook het nieuws en ik heb vandaag en het hele weekend allemaal berichtjes daarover gezien. Maar eh, verder is het natuurlijk niet zo dat dit op dit moment speelt. Hè? Laten we daar eens mee beginnen. Ik nou, bedoel, ik nou, heb niet voor dat Aleid Wolfs uh, weggaat uit Utrecht. Nee? Of, of jullie weten echt meer dan, uh, nou, dan ik. Hij, hij, hij, hij gaat niet nog voor een uh, volgende termijn. Aangezien Aleid Wolsen alles, maar dan ook alles, verkeerd heeft gedaan wat je als burgemeester nou, hij is wel burgemeester van de snelst groeiende gemeente van Nederland, hoor ik voor. Ja, voorkeur. dat is ondanks alle burgemeesters. Dus blijkbaar willen mensen toch graag in, in ja, Utrecht wel. Allemaal ondanks, ondanks Aleid Wolsen. Ja, ja, maar, maar laat ik het zo zeggen. Want, want, want Kees die is natuurlijk heel goed in dit spel. Zou het een leuke functie zijn voor Alexander? Ja. Nou wat dat betreft is het wel grappig en is D66 op dit moment ook wel een beetje in de mode. Want ik hoorde dat we gisteren al gevraagd werden. Of we een Eurocommissaris wilden leveren. Oh. En nu weer of we de burgemeester van Utrecht willen leveren. Zo, de mute zegt ik voor Ik ben heel blij met het feit dat iedereen denkt. Bij D66 zitten goede mensen. En Alexander is natuurlijk helemaal. Pop. Ja, een topper. Uh, maar uh, even serieus, jongens. Ja. Ik bedoel, ja, je moet het mij even natuurlijk niet vragen. Even serieus, jongens. weet ik ervan ja, niet precies. meer dan jullie. Nou, en, ik, ja, ik zeg het toch maar even plat als Aleut los een afscheid nou had aangekondigd ja. en de grote carousel op gang gekomen zou zijn, ja, ja, ja. dan zou het spannend ja. zijn, maar op dit moment is het helemaal niet helemaal nog, is. Ik wil hem nog eens andersom vragen. Is het, zou het een onvoorstelbare ramp zijn als Alexander Pechtold en, en, Adheid Wolste die nu natuurlijk nog helemaal niet heeft gezegd die weggaat nee, of niks. Aan de draad, maar, en, en Alexander Pecht al helemaal niet dat hij dan nee, kandidaat nee, helemaal is. Helemaal niet. Maar stel je het allemaal stel eens voor: nou, denk je nou eens even in: denk dat in. jullie geweldige redenen, de koning van het debat. De man die de iedereen van zit zet in de Tweede Kamer, nou, als hij zijn best, nou, best doet, weg zou gaan. Nou, dat zou goed zijn. Nou, kijk, laten we wel als we nu kijken naar de situatie ja. uh, bij onze partij, maar ook al in de Tweede Kamer. Dan gaat het nu op dit moment gaat het heel goed met d 60. En dat is natuurlijk voor een groot deel te danken aan de kwaliteiten van Alexander zoals jullie net ook al terecht noemden. Dat is toch de oppositieleider. Om het maar eens te zeggen. van een roemer, en die flauwe Ja. Ik denk dat het zo is, jongens. Alexander die loopt moment fluitend door de gangen. Hij heeft het erg naar zijn zin. We hebben net een nieuwe fractie, we doen het goed. Dus van ons uit intern is er geen enkele reden om te denken dat Alexander weg wil. Dat er altijd wel een logroep zal zijn uit het land voor bepaalde mensen met kwaliteiten, dat is een ander verhaal. Maar goed, nogmaals... Nee, is het een ramp, was de vraag. Ja. Als je weggaat. Eh, wat Jan probeert te zeggen, eh, ik, Jan is een beetje de lieve jongen natuurlijk van deze show, dat weet je ook wel. Maar ja, we, jullie doen een beetje dat spelletje Ja, precies, een slechte Amerikaanse ja. televisie Zo is het maar net, ja. Maar laten we bij het punt blijven, laten we, laten we ja, bij, blijven. Wel, uh, laten oh. bij het punt blijven. Wat Jan probeert te zeggen. Alexander Pechtold kan iets, de rest niet zo heel veel. Wie moet die man in godsnaam opvolgen, Kees? Bedoelde ik dat? Ja. Oh, o, dus was er nou Oh, dus we moeten nu even alle stappen die ik hiervoor zei, ja. moeten we nu even overslaan. Nee, dan Moeten ik met jullie meedoen, net ja. alsof het ja. toch allemaal zo ja, is ja, en wat ja, er ja. dan gebeurt. Oh, weet je wat we doen? Kees, ben jij er klaar voor, Kees? Ja, weet oh, ik. Om ja. de kaart te trekken. Ja, dat was de vraag. Hoog ah, oké. jongens. Nou, Als je nou, geroepen nou. wordt door het hoogste ambt, de oppositieleider van Nederland, ben je dan klaar? You wish. Ik heb het al eens vaker gezegd. Janne, de echte Janne, zijn hun tijd ver vooruit. Ja, en met... ook hier, want jullie bespreken nu onderwerpen die echt uh, nog lang niet aan de orde zijn. Dus okay. dat, dat is ja, echt. Ja, dan gaan we, we door wat anders doen. Gees, als anders jij ja. het zo wil zeggen. Als het zo weer moet. Ja. Nou, prima. Vandaag heb je een artikel gepubliceerd op je eigen site naar de benen. Ja. Oh, we gaan nu weer. Uh, we doen nu ook. <laughs> ja, ja. Nee, concreet. Dan, dan gaan we concreet. Ja, en jij hallo. vroeg je af: wie is die, <laughs> in die enige lezer die op zondag naar mijn site gaat om het artikel te lezen? Dat was het. Hij zit naast me. Janne heeft Precies. En hij gaat je ja, nu de inhoudelijke vraag. Uh, ik ga verpissen. Nee, nee, nee. nee Jij gaat niet passen. Oh, nee, nee, nee, ik nog, ja. laat ik nou vandaag nog even dat stuk publiceren. Dat nou, kunnen de heel, heren heel daar terug, nog heel even Even wat door! Wat, wat mijn oh. hemel. Oké, okay, dan beginnen we ermee. Ben jij ja. een zwart kijker of een roze Ik ja, vraag je eerst even waar het over gaat. Dat vind ik Kuiker ook wel leuk. Oh, oh ja, dat is ook. Jij en Kees, ben je erin? We zijn de, ja, de enige ik, nee, ik, die dat weet. Ik, wat ga er staat vanuit, die staat. ik ga er vanuit dat iedereen vandaag even gekeken ja, heeft. Nou maar vanuit, op de site van deze 16 Ik de, nou, nou, ja. de site heeft er wel weer twee uur uitgelegen. Precies, de raar hadden storm, man. Nee, Jan, ik zal je even uitleggen. Het gaat over Kees' visie. En ik demaan daarmee de visie van kees. de nieuwe grote man oh, van D66. Die zichzelf al Ja, De aanstaande ja, ja. ja, oppositieleider. Die heeft een, een, een artikel gepubliceerd oh. over de weg en oh. het economisch moeras. Het oh. ging natuurlijk heel erg over inbinden, bezuinigen oh. enzovoort. En en dat wisten we allemaal al. Maar, oh. maar nee, was, er zat ook een visie achter oh. over hoe komen wij uit het moeras. Hoe gaan wij vooruit? Vertel op. Kees Verhoeven, de nieuwe oppositieleider in de Tweede Kamer. Uh, ik heb het niet gelezen, uh, ja, dat maar ik heb het laat ik even volledig voor jullie maar even terug naar dat stuk. Ja, ik heb inderdaad gezegd zwarte brillen, zwarte, zwarte kijkt op grond, bril uh, dragen. met de zwarte bril? Ik ben nog wel optimistisch en ik zie dus Kees ook wel is mogelijkheden voor Nederlanders. Noem, dus, uh, noem drie mogelijkheden voor Nederlanders, noem twee. Oh, nee, nou, nee. nee, daar ga ik. Ja. Innovatie. Ja, oh. export, ja, open deur! Nieuwe, nieuwe spullen, Eén. nieuwe producten op Eksport, de markt. Ja. Export, nee, denk ik, en ik gok nee, ICT. We laten, we dus... gelezen, Laat we... Nee, laten we even. Laten we export. Ik ben het hoge van die fondsen. Ja, je, je zegt, zegt doe maar eens een zin in je. Nee. Ik praat gewoon uit ja. Europa. Nee, door. Kees, we gaan per punt gaan we het afhandelen. Ik praat uit de grond wel wat, maar dat, dat kan bijna niet zijn dat jullie door me heen praten. Nee, Kees, dat zouden wij nooit doen, Kees. Inderdaad. Nee, maar laten we per punt afhandelen. Het beste mensen is inderdaad inzetten op de sterke economische sectoren, waarin ook ICT is. Daar komt hij, juist, ik Dat was hem. We gaan even bij punt 1 beginnen. Nee, nee, dit nee, nee, is nog iets anders. Nee, nee, Kees wil ook eerlijke concurrentie. Nee, ja, wacht even. Innovatie. En, uh, ja. hey, nou, luister. Ja. Innovatie. Wat het zou fijn zijn als mensen dingetjes gaan kopen. Keesie, we zitten in een crisis. Niemand gaat kopen. Koopkracht. Is, ho, ho. Nee, maar één, nee. serieus. Uh, jij denkt niemand gaat wat kopen. De Nederlanders kopen inderdaad minder. Maar heb je al eens gehoord van China, Brazilië, India en dat soort landen? Ja, die kopen bij met elkaar. Ja, die procent per jaar. jaar. Als we daar onze goede uh, producten... Uh, wat beter aan dus verkopen. kunnen we echt miljarden product. per jaar meer verdienen, ah, Ja, ook. ook. Dus daar zit de kans voor, van Nederland. Ja. Bedoel, nou, we we nee, kunnen maar, daar lollig over ik gaan lopen even, doen over een economische visie. Kees, ik ga je even daarop uh, schieten. Ik moet Jan oh. even eventjes, eventjes bijpraten. Kees zegt ook, we moeten wel ons aanpassen aan een nieuwe manier van denken. Het moet goedkoper, het moet sneller en het moet, ja, dus het, uh, Jan, zit, Jan, zit te, Jan zit te huilen hier, want hij <lacht> bloot er niet meer in. Kijk, hoor je het? Dat is hartverscheurend. Die jongen is zijn baan bijna kwijt. Nou, maar dat gaat. is wel een beetje net. Jan. Ja, Kijk, als het over de zware inhoud gaat, ja, dat dat ja, van. Dan duikt Jan gelijk, gelijk. Ja, dat was wel Maar dat een beetje een beetje Het ging meer om, Kees, dat je zei... een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje Jullie kunnen wel beetje doen over mijn economische visie, maar het beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje als jullie mij bellen en vragen wat ik van de economie ja, ben, dan is het op zich ik luister wel beetje een beetje een beetje Jullie al. kennen mij, Ik kan best echt een kennen een ik Maar ja, goed. Ik een ik, ik, ik het even met wat plechtigheid inkleden ja. uh, en dat een neerzetten. Ja, een beetje dat beetje ik beetje een beetje dat beetje een beetje een ik hoop dat iemand het heeft kunnen horen door een beetje een beetje Maar het een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een ik, er. Nee, oh, ja. Ja, ik een stuk. Maar. En we, we, we, we, we hebben het ook gehad over een. een ja sorry, ga gewoon door. Een regel die administratieve lasten moet verlichten. Die in de gaten moet houden of de administratieve lasten echt worden verlicht. Ja, Met name op lokaal niveau. Hoezo? <laughs> ik Jullie hey, uh, zitten nu natuurlijk. Jullie zitten nu misschien ook eventjes gewoon uh, achter, die, uh, achter die microfoon. waar jullie ja, denken ja. hoe zit dat nou? Maar waar ik op doe, er zijn natuurlijk heel veel kleine bedrijven in dit land. <tikt> ja. En die hebben vooral te maken met de gemeente. Nou, en de please. gemeente die stort allerlei lasten over die bedrijven heen. Precies. Ja, dus en daar maar... moet je dan ook gewoon wel even stevig in snijden. En het kabinet heeft prachtige beloftes over administratieve lastenverlichting. Ja precies. Maar ze vergeten daarbij de gemeenteelijke lasten. Ja, ja 2 Dus ze, eigenlijk, uh, ze, ze maken uh, mooie beloften met, met minder regels, wat natuurlijk al tientallen jaren wordt geroepen, uh, ja. tegenwoordig, twee ondernemers. En ik heb eigenlijk een voorstel gedaan om ervoor te zorgen dat het ook echt waargemaakt kan worden. Ah, je hebt gelijk ook. Wat, Door die, die waakhond, Dus een regel... Dus ja, ja een waakhond met tanden zelfs, hè? Met tanden, oh. ja. Nee, ah, maar, maar dat is wel zo, hè, die bureaucratie, dat kost zo vreselijk veel geld en tijd. Ja, maar dat zeggen we natuurlijk ook al, al tientallen ja, jaren tegen elkaar en de VVD die, die, die, die heeft er de afgelopen uh, de verkiezingen ook, of, ook weer een, een stunt van gemaakt van wij gaan daarin snijden, maar de afgelopen vijftien jaar heeft geen VVD kabinet het aantal regels echt weten terug te brengen, dus het zijn een beetje van die mooie woorden waarom we ja, elke keer weer mee gepaard zijn. vorige kabinet wel hè. Kees, we zijn, is de regelgeving wel naar, naar beneden gegaan. Nou, misschien, misschien ietsje. Ja, dus maar... wel een beetje ja, nog wel een beetje, maar er zijn ook wel weer, ik bedoel, wat ik gewoon nog steeds te vaak hoor, is van bedrijven die zeggen, ja, weet je, ik hoor al die verhalen over minder regels, maar als ik mij bij de gemeente vergunning aanvraag, dan moet ik altijd uh, twee maanden wachten. Ja. Uh, als ik bij de gemeente factuur heb ingediend, dan duurt het 60 dagen voordat ze hem betalen. Kijk, dat zijn simpele dingen, waar eindelijk een keer wat er moet gebeuren. En nou ja, dat, dat heb ik dan onder andere in dat stuk geschreven. Maar ook, ook punt inderdaad als, als eerlijke concurrentie, want er worden natuurlijk ook nog heel veel bedrijven door van die grote ketens die allemaal eenzijdig waarde opleggen, worden, worden die hele onderhandelingspellen tussen kleine bedrijven en grote bedrijven, dat loopt niet goed. Dus nee, precies. Er valt maar een hoop te verbeteren op het gebied van de economie ja, van Nederland. Ja, en, en ook uh, qua, uh, valt er veel te verbeteren qua het, het schoonhouden van de snelweg, vind ik. Nee, nou, maar ik bedoel qua sneeuw. ik ga je wat vertellen, ik, ik, ik reed van, van, vanavond een uur of elf was dat, reed ik, reed ik terug. Vanuit, nee, dat was eerder. Maar in ieder geval, ik reed vanavond reed ik terug uit Delft. Uh, oh ja, het, joh. Het was, het was inderdaad... Het was echt slecht op de weg. Ja, maar echt. Ik reed dus ook een heel groot stuk. Maar het was gewoon 15 centimeter sneeuw En er gebeurde geen moer. Dan dacht ik van ja. Als je dan overal druk om maakt. Maak je daar dan ook eens druk om, Kees. Ja, maar ja. Ik kan me natuurlijk niet overal druk over maken. Ik zou zeggen één ding tegelijk. Ja, ja. Ik had afgelopen week dat ik economische zaken. Dus dan doen we volgende week weer eens verkeer. Komt het een beetje goed, Komt het op je website te staan, Kees? Want er zit hier helemaal naast bij, Die zit popel popel om weer Ik hoop echt een beetje. We hebben het wel tegen de nieuwe omstelling de Leider in de Tweede Kamer, ja, ja, Dus een beetje respect voor. zou je wel passen. hebben. Ja, avond. respect. He, want je hebt uh, Nooit, je redt Kees nog nodig binnenkort. He, want ja, dan is het allemaal. weer de verzamelde oppositie. Dames en heren, hier is Kees Verhoeven in het ja, nieuws. Als je zo doorgaat, dan krijg je die van elkaar. He. Meneer Verhoeven, het spijt mij. Ja, dat zou ik hem denken. Oh, nou, ja. dus, uh, uh, ik zou zeggen, nergens voor nodig. Uh, uh, uh, ja. Dus uh, wat mij betreft zou ik bijna willen zeggen, uh, zand erover. Goed. Uh, een beetje in het kader van uh, sneeuw erover. En nog uh, even één klein vraagje ja. over. Ja, dat was wel leuk. Ja, nee, bij de echte leuke grapjes krijg je een trommeltje, Kees. Dus uh, ik denk dat uh, Jan me probeert met zijn vinger blijft blijven hangen ja, bij de zeg Ik Zeg nog één klein rommeltje. We hebben ook van de week over de, over de handelsmissies gehad. dat uh, mensen ja, van tevoren Jelme. targets nee, en plannen nee, moeten ja, hebben. Ik, ik wil nog even weten. Ja, nee, we gaan echt, nee. Alsof we vroeger allemaal aan de zuip en we... de hoeren gingen. Of is dat niet ja, zo? Jan wil graag hoeren zeggen op de radio. Ja. Nou, we gaan graag. Waarom ben je dan We hebben allemaal handelsmissies. Kijk, er zijn zoveel handelsmissies de afgelopen jaren georganiseerd... ook vaak door verschillende gemeenten ja. of verschillende steden... die ja. naar dezelfde plek toe gingen. Dat was dan niet afgestemd. En dan zat iedereen op een gegeven moment... acht delegaties per jaar ja. overdrijving... Nou goed, het is toch goed, we moeten toch spullen te verkopen? Dus wat wij hebben gezegd is van... het is prima dat er handelsmissies zijn. En we snappen ook heus wel dat bij een handelsmissie... een beetje organisch gesproken en gedurende... Organisch, dat pas tot, dat zeg tot, tot ik komt daar pas na twee jaar een contract uit. Leuk. Maar uh, we wilden toch wel iets concreter horen wat er nou de verwachting van is en waar het naartoe gaat en welke bedrijven meegaan. Maar nee, je hebt maar... dus niet de uh, aarzeling en twijfels dat iedereen daar gewoon het zuipen en wippen is? Dat, dat, dat heb ik niet. dat oh, vind ik fijn om Ik dacht wel, als een dochterge man weet je toch. Maar dat is niet nee, nee, nee, nee, nee. Het gaat me niet om het feit dat ik denk dat er alleen maar uh, receptie en leukheden en dat er niks gedaan wordt. Ik weet heus dat er hard gewerkt wordt oh. en dat die bedrijven op eigen kosten meegaan. Precies, maar gewitten. Uh, dus in die zin, uh, alleen. Bedoel, waar kan je niet gewoon concreet van tevoren zeggen: we gaan naar dat land om ervoor te zorgen om te ja, kijken of we, precies, we die opdrachten kunnen binnenhalen, of dat we die bedrijven ja. in het zonnetje kunnen zetten. Mooi. Dan nou, als je de rest uh, je gewoon op je website publiceren... dan uh, roepen wij iedereen op om daar. Heen te gaan? Wat is de www.keesverhoeven.nl dan... Ja, met een steekje tussen Kees en Verhoeven, maar... Uh... Oh, doe eens gek. Joh. Nou ja, en dan, uh, dan weet je tenminste hoe de oppositie de komende ja. vier jaar over denkt. Kees, Haarlijk, bedank, dankjewel. Kees. Ja, slaap lekker. En, en als je morgen het land gaat redden in de Haag, pa pas op in het verkeer. Of ga je ik met de trein. Uh, ik zal, zal extra voorzichtig doen. Ja, doe dat dat, ja, want... Ja. Ja. Daag, daag, dag Kees! Ja, nacht, dankjewel hè. Dag Kees! Het Haags Geluid. Je kan u graag bellen naar 0112 om je mening te geven over de stelling van vanavond. En de stelling van vanavond is Jan. Oh, uh, dat er 2 centimeter sneeuw valt, dat het hier in het land een kleren zo is meteen. Dat we dus eigenlijk verloren zijn in één grote acht... Nou ja, dat het een klerenzoo is. Daar komt het eigenlijk op neer. <laughs> Nederland is een tragisch land waar alles misgaat als je al niet eens met een beetje sneeuw kunt omgaan. Daar ging het volgens mij over. Ja, heel scherp. Ja toch? Ja, van goed hoor. Ja, hè? Maar goed, daar hebben we al niet, want we gaan eventjes even wat anders doen. Want de panter... Die vrees oh ja, De is wereld, ook nog. Ja. Nou, sorry. Dagboek van de liefdespanter. Hebt u uh, vorige week geluisterd naar echte Jan? Hè? Dan heeft u uh, Salija Mejou, vorige week kon ik het ook niet zeggen... Salia Mejou horen zeggen dat er volgens haar een milde islam bestaat. Een islam die een religie van de liefde is. Van normen en waarden, van respect en tegen haat en bloedvergieten. ...dat die islam, die individualistische islam... ...misschien wat meer van zich moet laten horen. Maar dat we niet moeten hebben dat de mensen in Nederland denken... ...dat er maar één extreme, akelige islam bestaat. Nou ja, dan heb je Jaliyah Mejou. En dan heb je dus mensen die handen komen afhakken in Noord-Mali. dag na de uitzending van vorige week... ...krijgen we aan de lunchtafel bij mijn andere baan... ...gesprekken over de spanningen in Afrika... ...de integratie en de bedroevende scores van Marokkaanse Nederlanders... ...in vrijwel ieder opzicht van maatschappelijke deelname. Ook aanwezig... Collega Farah, dat is toevallig een toonbeeld van assimilatie... een devoot moslim van de liefste soorten Marokkaanse... voor wie maar één ding te ver gaat in haar ijver om een modelburger te zijn. Een Nederlandse trouwen. En zelfs daar wil ze nu over nadenken, want ook zij denkt... dat religie vooral voor liefde moet gaan... en niet voor uitsluiting en negativiteit. Ten slotte moest ik van de week vanwege meeslepen van mijn auto... wegslepen van mijn auto dat stond een verkeerd geparkeerd, de taxi naar huis nemen. Het werd een Marokkaanse week, dankzij de taxichauffeur ook al uit Marokko... die luidkeels de keer ging tegen zijn criminele landgenoten in de hoofdstad... maar vooral tegen de politie in zijn moederland. Die hem namelijk op alle denkbare manieren... boetes probeerde aan te smeren of geld af te persen... en die hem behandelde als de eerste de beste Hollandse toerist. En dat was hij ook volgens hem zelf qua Nederlander. Het was een leerzame week, een hoopvolle week voor Nederland, voor de islam in Nederland... nu de rest van de wereld nog... Laten we hopen dat de milde islam uit Nederland snel overslaat op de rest van de wereld. Dagboek van de Liefdespalter. Kijk! Yes. Man, man, man, man, man, dat noemen we nog eens kwaliteit, Jan. Nou, hoor. Ja, of niet? Noemen we dat niet kwaliteit? <laughs> dat, ik, noem, ik noem het wel graag kwaliteit, maar ja, dat, uh, jij zal er wel weer anders over denken. Ik bezien het gelul van jou elke week twee keer in deze uitzending. En één keer wordt er gevraagd: zeg eens iets ergens over mijn column. En dan is je te veel gevraagd, hè? Ik zei toch helemaal niks onwaardig. Ik, nou, ja. ik zei, man, man, man, wat de kwaliteit. <laughs> en dan, ik, ja. ja. En dan is het ook weer niet goed. Nee, oh, nou goed. Ze leuk is een keer, meenemen Wat een geleuter. Ja. Wat een geleuter. Wat een geleuter. In de winter is het koud. Ja. In de winter kan het sneeuwen. Nou. Maar wij kunnen daar in 2013 <laughs> nog steeds niet mee omgaan. Nee, dames en heren, jongens en meisjes, wat doen we? wij raken... Ja, in paniek. In paniek, wij vinden dat... Eng. <laughs> en wat doen we? Dan. <laughs> we gaan in bijna 1200 ja. kilometer staan met z'n allen ja. janken van gut te gut. Hoe kan het nou toch dat het zo wit is in de winter en dat er zoveel sneeuw valt nou, nou, en dat nou. we niet kunnen doorrijden? Dames en heren, jongens en meisjes, ik kan je vertellen... ik ben net uh, van mijn woonplaats hier naartoe gereden over de A2... gewoon met van die afgesleten zomerbandjes. Kan gewoon 100 km per uur. Het enige wat je niet moet doen is heel erg opeens gaan remmen... of heel erg opeens gaan sturen. Met en voor de rest... bij een het, Ja, dat, dat kost me wel bijna auto, maar, maar dus voor de rest... Is er niets aan de hand. Rij gewoon door. Hou op met dat aanstellerige gedoe. In geen enkel land waar het winter is, is iedereen opeens van de leg. Behalve in dat dood en dood en doodziek en nare landje voor ons. Dus, bel gratis nu 801-21 en geef je mening over de stelling van vanavond. Twee sneeuwvlokken en we hebben een file record. Dit land is dood en doodziek. Maar het was wel eng vandaag, Jan. Nou, ik moet een heel klein stukje hier heen, dus om Dat is allemaal het binnenweg. Ja, maar Jan, jij vindt alles eng. Nee, ik vind helemaal niet alles eng. Jij vindt bijna alles nee, eng. Helemaal jij vindt heel veel alles. eng. Nee, vind Jij niet. vindt in ieder geval te veel eng. Hé, <laughs> okay. hey Patrick. Ja. Hallo. Hoi, hallo. Nou, je bent een sneeuwschuif, ik hoor het al. Ja, uh, Nederland is inderdaad helemaal knepigheid geworden, hè, door die sneeuw. Bij de, uh, meneer Heesterk. Ja. Oh, god. Uh, dan wilde ik even vragen. Wat vind je eigenlijk van die uh, laatste plaat van KIS... Die laatste plaats van Christus, dat weet ik niet. Is dat, is dat, is dat een nieuwere dan die, die we vanavond gehoord hebben? Die is namelijk al twintig ja. jaar oud. Ja, uh, nee, Monster heet hij. Heb je die Monster niet gehoord? Nee, maar dat, dat, dat, dat, dat, dat moet ik ook maar niet meer doen, joh. Qua trommel verliezen. Oké, okay, jij ja, bent oud Nou we ja, niet, te niet zo oud, niet zo oud. Dus kies nog, pik. Dat, ja. eh, die zijn al in de zestig, hoor. Patrick was even op zoek naar punten dat hij jou oud kon noemen. En, eh, nou ja, je bent ook wel oud. Ik ben oud. ook hartstikke ja. oud. Ja, maar je, je, je ziet op Patrick. het eerste heel goed uit. en de tweede, ja, zie ik toch maar hier. Ja, dat is ook waar ook. 0800 als je meningen uh, mening wil geven over die stelling. Jan heeft er net heel mooi uitgelegd. Of je weet hoe je mooie appeltaart moet bakken. Of je wil een van ons met de dood bedreigen. Of... <hijf> Dag, hè. Ik, ik begrijp ik, dat weet, niet, hè. Wat een geluk. Ik begrijp, nee, je, je, je, nee, dit je, begrijp ik nee, niet. Nee, ja, Kijk, en, en we hebben het over respect. En, en dat we met elkaar uh, goed moeten omgaan. En niet, en niet aan de grensrechter zitten. En, en elkaar een hand geven. En dan gaat zo'n man was door me heen, ouwe. Nou, weet je, wat je wel gekker is. Ik vind dat de Kabouter vanavond een heel warrig telefoonbeleid heeft. Ja, maar de eerst, he, eerst belt die Putter op. Die gaat de kwartier ja. zwijgen. Het wat was wat, dat, en het enige enig wat de Kabouter weet uit te brengen is van... Ja, hij zegt niks. Nee, dat, nee, dat zegt wij niks, ook nee. wel. Maar je dan kan nou, je toch iets gaan doen, dan? Kabouter? Ja, oh, het, gaat le lekker, le jongen. het gaat niet lekker, jongen. echt niet lekker, hoor. Nee, maar wat kan je de... er ook aan doen, ook, die, die, die, die kleine schat Nee, nou ja, hey, bijvoorbeeld wacht. screenen van hey, mensen. Meisje, meisje, meisje, Ja, meisje, meisje. Hé, hey, Eva, hi. Hey. Hoi, met Eva weer. Hé, hey, Eva, hi. Weer, ja, Hoe is, Eva is het? Gaat, gaat ja. goed? Ja, gaat goed. Ik het even over meneer Putten te hebben. Ja. Ja. Die is sowieso een beetje onbetrouwbaar. Want ik had hem laatst in de uitzending nog horen zeggen dat het pas ging sneeuwen als het zomer werd. In het voorjaar, zeg maar. Oops, ja. had hij ja. nog gezegd. Ja. Ja. Ja, nou, ja, normaal, Eva, zou ik het opnemen voor meneer nogal... Putto. Maar meneer Putto heeft ons, uh, laten we zeggen, redelijk laten zitten vanavond. Dus uh, zeg ja. maar wat je wil over die Putto, over die over die het. Nou het is om, uh, ik wil liever putten met de dood bedreigen dan jullie met de dood bedreigen. Nou bedrijf mag, putten maar eens lekker bedrijf, met, bedrijf, met de dood. Wrijf he, jezelf eens lekker in je handjes en ver, verzin eens we we wat er wel looter. iets leuks van ja. gewoon iets... Die, ja. die, die, die, die putten die, die, die, die moet gewoon van het van hele weersik, die, moet die af en het is gewoon een boshomo en het is een hele verschrikkelijke man. Ja, ja, maar nu met de dood bedreigen ja, ik, Want, vond het, ik vond het ook wat lammetjes nog. Een beetje mager, met ja. de dood bedreigen, dat is net, dat is Iets met, ik snij ze wel erover in een Spekman luistert ook altijd en die zegt... Ja, maar ik kan wel zeggen dat meneer Putten voor een auto voor een trein moet gaan springen, maar dat gaat nu ook niet lukken. Ja, ja, dat is ook geen doodbedreiging ja. eigenlijk, hè? Ik vind het heel nee. zwak. Nou ja, goed, Eva, in ieder geval leuk dat je het luistert. Vind je nog iets van het, ja. van het weer, zeggen? het, sneeuw? Oh, uh, kan je vertellen wat je aan ja, hebt? Ja, de stelling, de stelling, de stelling. Oh, de stelling. Ja, ja doe, dit, dus het is een, een jaarlijks fenomeen, dit. En ik, ja, wat, wat zou jouw oplossing voor, voor zijn, Jan Roos? Wat zou jij doen? Dat is uh, snel. Oh. Oh, wat heb je aan? Hoezo? Ik, oh, ik heb een heel sexy linge aan hoor. Oh, Kijk, uh, daar zijn we. Is, uh, wat voor sexy linge Eva? Oh, het is allemaal rood en zo. En oh, het is allemaal ja, rood ja, dus en zo. Je het is ook heel rood gekregen. en open gewerkt kruis neem ik aan. Open en gewerkt kruis? Ja, ja, ja. Ja, ja, heel al, ja, ja hoor, ik snap ja, het wel. Oh, oh, oh, nou, oh. uh, we komen zo eventjes naar je toe geglibberd hoor, uh, over de A2. Wat heb jij jou? Okay, dat, dat, zal ik, dat zal ik vertellen. Dan heeft hij een ongelooflijk leuke hoodie aan. Met, hoodie. Uh, heet het? Turquoise letters ja, ja, en er staat 70 Wat een leuke. Wat een geleuke. tot 1 Als je mee, Een lelijke trui. Onwaarschijnlijk een lelijke trui. aan. Nou, dat, dat vind ik van een bejaarde niet zo erg hoor. Als je dat vindt. In ieder geval 0 tot het 1-2. Als je mee, denk, die geeft over je stelling van vanavond. kan die webcam even op Jan met die trui. Kunnen we ook een stelling. Jan Roos heeft een onwijs lelijke trui aan vanavond. Dat doe ik ook nog wel een keer aan. Ja, dat vonden ze waarschijnlijk in 1946 op het schoolplein heel erg als je dat zei. Het vragen even om jonge mensen. Maar, ja, als je wil. 0812, ook als je over met trui wil praten. Wat maakt het uit? Dag Igor. Ja, hallo. Dag Igor, goedenavond. Hé, alles goed? De winter stelt er helemaal niks voor, hè? Nee, nee, nee. Ze komen hier allemaal naar Friesland om te kijken of die reis ligt, maar het valt echt. Ja, valt beren tegen. In ja, de winter van 79. Nee, 63, 63 dat was erin. 63 meter ook. was ook wat. Vloeiend door, door de sneeuw door naar door de door winkel door de sneeuw met een paard ja, om je, de sneeuw, de ja, je boodschappen te trekken op een sp. Mooi, nou, hartstikke leuk. Er is alleen nog maar een zijspek en twee Ja, oké, ja. Wat een geleukte. Een zijspek, jongens. Ik wil... je er zelden tegenwoordig. Voor mij werd een stukje uh, volgelezen of zo. Ik weet het allemaal niet meer. Weet je wel. Nou, Jaapie, goedendag. Goedendag. Hoe is het? Dat is gezellig. Hoe is het bij jou met de sneeuw, Jaapie? In Roermond? Roermond. Hoe is het in Roermond? Jij woont in Roermond. Nee, Helmond, Helmond. Ah, Helmond. Het Helmond. ene poepgat of het andere poepgat. Nou, we hebben het van de week, van de zomer, toen jij er even niet was, vorige zomer, ja. vijf weken lang gehad over Helmond. en een van de obscure... Maar in Roermond was er echt... een aardbeving vandaag van uh, 3.1 op de schaal van Riegel. Ja, maar het interesseert me Ik wil weten of er sneeuw is. Niks oh, maakt het Is er weg. sneeuw? Ja, je zit ook in Helmond! <laughs> ja, jezus, Jaapie. Ja, Jaapie, zit er sneeuw of niet? Is er sneeuw ja. daar? Ja? Ja, er is een sneeuw. Er is een... Nou, hartstikke mooi. Zeg dat dan gelijk? Wat een leuke zegt die jongen. Ah, daarna een Ah, van tschikken yeah. ah, ja. Volgende week uh, Andy van der Meijden. Ja, en ik hoop dat ze vrouw meekomt, want die ken ik nog. Ja, en die heb ik net ervoor uh, gegoogeld. En uh, die vrouw mag zeker meekomen. Playboys, Milicia, Sjouwverliet, van, van de maand. En die kennen we nog van Paradise Hotel. En oog ook. En het is een schat en bovendien. Oh, dat zal mijn Hees, weten. is allemaal worst. ze is ook heel knap. En ik denk dat ze een goede invloed is op het leven van ah, Andy van der Meijden. dat is allemaal worst, Net zoals ze een goede invloed zou zijn op jouw leven en uh, mijn leven, Jan. Ja, dat is goed zijn. Dat is zeker mij voor een kwartiertje. Ja, en Hoe dan ook, volgende week. Nu was het leuk. Nu zijn we blij. We gaan de sneeuw in. Lekker de borstel. Volgende week bij Echte Janne met Andy van der Meijden, de voetballer die meer van vrouwen en uh, zebras hield dan van de rest. Ja, Goeie dag. dag, kusjes bij. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. En jij Hallo, vroeg ja. je af, wie is die, gros, die enige lezer die op zondag naar mijn site gaat dat was om het ik. artikel te lezen. Dat was het. Hij zit naast me, Jan ja, heeft Precies. En hij gaat je nu een inhoudelijke vraag stellen. En ik ga even <hijks> nee, nee, nee. Ja, nee, jij gaat niet passen. Want ik ja, ja, nee, ik, ik ga, nee. nog, laat ik nou vandaag nog even dat stuk publiceren. Nou, en heel terecht. Heel, heel terecht. Nog even inhoudelijk stevig wat, door. Wat, wat mijn hemel.